5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Nog altijd tientallen vermisten na het treinongeluk Canada. GroenLinks wil vervroegde verkiezingen in Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. En Mollema nu derde in de Tour de France.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 De trein die stil stond buiten het stadje was ineens uit zichzelf gaan rijden... en ging zo hard dat hij ontspoorde en explodeerde. GroenLinks in Rotterdam wil dat er vervroegde verkiezingen komen... in de deelgemeente Feyenoord. Afgelopen maandag stapte het bestuur van de deelgemeente op... na een vernietigend rapport over vriendjespolitiek en machtsmisbruik. PvdA-politici van Turkse afkomst... lieten zich in de deelgemeente onder druk zetten door een achterban. Het Rotterdamse college van BMW wil een interimbestuur aanstellen in Feyenoord... Maar voor ons GroenLinks is het beter om met een schone lei te beginnen... en vervroegde verkiezingen te houden. Dat zou dan moeten gebeuren op 25 september. In Israël moeten ultra-orthodoxe joden straks ook in dienst. De kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd... waarin staat dat studenten van de rabijnescholen over vier jaar ook onder de dienstplicht vallen. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt... voor 1800 uitblinkende studenten per jaar. Dat betekent dat zo'n 6200 anderen wel in dienst moeten.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 Inspecteurs van de EU, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn positief over de vooruitgang die Griekenland heeft geboekt om voor een nieuwe lening in aanmerking te komen. De onderhandelaars zijn dicht bij een akkoord voor de verstrekking van nog eens 8,1 miljard euro, zegt eurocommissaris Reen. Morgen beslissen de ministers van Financiën van de Eurolanden of Griekenland aan de voorwaarden voldoet. Athene heeft het geld onder meer nodig om 2,2 miljard euro aan obligaties af te lossen.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 In de Tour de France zijn Bouken Mollema en Laurens ten Dam... opgerukt naar de tweede en, de en vierde plaats in het algemeen klassement. De etappe van vandaag, een Pyreneeënrit, rit werd gewonnen door de IR Daniel Martin. Hij bleef de Deen Vogelsang net voor. Op 20 seconden volgde de groep met de beste klassementsrenners... onder wie Mollema en ten Dam. De nummer 2 van het algemeen klassement van gisteren... de Australiër Richie Poort, zat daar niet bij. Mollema en ten Dam schoven daardoor een plaats op. De Brit Christopher Froome behoudt de gele trui. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de Grand Prix op de Nürburgring op zijn naam geschreven. Het was voor het eerst dat de Red Bull-rijder won in zijn geboorteland Duitsland. De Lotus rijders Raikkonen en Grosjean eindigden als tweede en derde. Vettel verstevigde met zijn overwinning de koppositie in het wereldkampioenschap.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 En de renners in de Tour die kijken uit naar de rustdag van morgen. Mag ook wel naar twee zware Pyrenee-etappes. Negende rit vandaag ging naar Bagnère de Bigor en de Ier Daniel Martin Wonders uit de Garmin-ploeg. En voor het eerst sinds jaren hebben we weer een Nederlander in de top drie van het algemeen klassement. Het is Bauke Mollema. Dan is er natuurlijk tennis op Wimbledon. De mannenfinale. Djokovic tegen Murray. Marcella Mesker. Ja, het regent breakpoints. Ook weer op die service game van Murray. Op het moment dat hij dus 4-4 kan maken. Heeft hij alweer twee breakpoints moeten wegwerken. En nu eindelijk komt hij op voordeel. Met een prachtige dropshot. Hij kijkt nog eens om. Hij heeft inmiddels ook een pet opgezegd. Want uh, ja, die hitte die wordt uh, niet minder. En ze moeten nog uh, waarschijnlijk een paar uurtjes door. Ze staan 1 uur en 51 minuten op de baan. En het is een, een thriller. Het zijn fantastische rallies. Djokovic iets aanvallender. Maar ja, het heeft niet zoveel effect. Murray is vast. Is vast. Solide hij heeft een geweldige defensie. En hier staat die voordeel. Service uh, via de netband in. Dus hij krijgt uh, uh, nog een uh, poging voor een uh, eerste service. Hij haalt de straks breakpoint tegen. Sloeg toen zijn zevende ace. Ik moet zeggen, hij serveert goed. Vooral op belangrijke momenten. Over het algemeen uh, is hij altijd een geduldige speler. Neemt niet heel veel risico. Maar vandaag serveert hij goed. Nu ook weer midden op de lijn. Je ziet het kalk er vanaf uh, stuiven. En het wordt 4-4. Het was 4-1 voor Djokovic. Die verspeelt dus zijn voordeel. En dit is toch wel momentum voor Murray. Want hoe belangrijk is deze set als hij set 1 al heeft met 6-4? Wie gaat er set 2 winnen? Djokovic heeft hier kansen verspeeld. Maar goed, het is pas 4-4 in de tweede set. 1991 alweer het liedje. Love and Understanding zo heet het. Die Daniel Martin won dus vandaag in de sprint van de Deen Jacob Voegel zang hij won de negende etappe en Martin had het rondeboek goed bestudeerd en wist dat de laatste bocht cruciaal was. Well I knew that, that last corner was crucial and uh, so and and I know that I was quite confident of being a faster sprinter than Jacob Maar so, but uh, but yeah you never know what's going to happen you could get a bit of cramp at the wrong moment or whatever so yeah I knew I knew what I was doing I was very confident and ik denk dat dat komt van de victorie die ik deze jaar heb Ik heb een nieuwe. Het een En een. en kalmte die ik geniet in the situatie. De winnaar van vandaag, Daniel Martin. Hij wist dat hij de betere sprinter was. ten opzichte van Vogelsang. Hij wist ook wat hij moest doen. En hij was zeer zelfverzekerd. En hij genoot van zijn eigen bewustzijn. en kalmte in deze situatie. Bart Voskamp, jij weet als geen ander hoe het is om met twee mensen aan te komen. Wat deed die Vogelsang fout? Ja, die, ten eerste dat hij op kop aangaat. Dus je kunt daardoor verrast worden. Nou is dat ook niet zo erg. Want... Volgens mij wist hij niet, maar wisten wij wel... en de rest van de wereld ook, dat er nog een flauwe bocht zat. En dan was het nog maar ja, een hele korte sprint. Dus dat betekent dat je als eerste door die bocht moet gaan. Ja, dat ging ook al fout. Dus uh, ja, totaal, uh, totaal niet in de hand. En dan denk ik van, ja, er zit een ploeg bij. Ze hebben oortjes, ze bekijken het ronde boek. Dus volgens mij, wat, uh, wat Martin wist, dat moest Vogelsang ook weten. Maar die heeft zich echt in het pak laten steken. Ja, ik had, uh, ja en, had, uh, en, en Martin was gewoon heel zelfverzekerd. Dat zegt hij, ik was zelfverzekerd. Ik kan koersen winnen. Ja, dat heeft Vogelsang echt totaal laten liggen. Nog even, hè? want je, je zegt van je moet jezelf niet op kop laten dringen. Maar ja, één van de twee zal toch voorop moeten rijden. Hoe lukt het je dan om dan die ander toch voor te laten gaan? Bluffen. Hè? Ontzettend bluffen. Je moet, je, moet, je moet een beetje spelen met je tegenstander. Kijk, ze hadden een halve minuut, dat betekent. Ja, je kunt geen surplus doen. Hè? Dus dat betekent dat je echt stil gaat staan. om elkaar de kop op te dringen. Dat lukt dan niet. Maar ja, je moet, je moet al. in de laatste kilometers moet je eigenlijk al een beetje temperen. En dan moet je je tegenstander al een beetje nerveus maken. En dan is het inderdaad inschatten. van hoe vaak neem ik nog over. Nou, uh, Martin heeft uh, voor de laatste kilometer. als laatste keer overgenomen. Nou, daarna heeft hij gewoon, gewoon niet meer overgenomen. Ja, Je kunt altijd een keer proberen. En een keer van links naar rechts te gaan. een keer in je remmen knijpen. Want ja. Als iemand in je rug zit, kun je verrast worden. Nou ja, heb je dan toch die koppositie? Ja, dan moet je toch zorgen dat je hem aantrekt vlak voor die bocht. Dat jij als eerste die bocht induikt. Ja, dan, dan ben je volgens mij winnaar. Ja, want uh, ja, heel lang uh, stil blijven staan konden ze ook niet. inderdaad. Want dat, dat groepje zat er natuurlijk ook achter. Met een seconde of 25 nog. Ja, ja, die druk zit dan van achter. En dan, uh, ja, dan moet je toch een beetje cool overkomen. En uh, je zenuwen onder controle hebben. En waarvan de anderen denken: Oei, die is wel heel zeker. Laat ik maar aangaan. Dus, dus ja, Martin is misschien ook gewoon de beste acteur. Het <lacht> is de beste acteur. Dat is een goede gokker. En, uh, nee, die heeft dat heel goed. Te slim bekijken. Goed zo. Um, uh, uh, bij het barbecue misschien even een leuk liedje. Daft Punk. Ja? Oh, nee wel. Ja, nee, we hebben iemand die, uh, die zoekt die muziek uit. En die is dan uh, die is wat ouder. En die kiest dan uh, liever voor deze van Lou Bega. Mambo nummer 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo nummer 5.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 Dat goede rijden van die Nederlanders gisteren, dat was geen toeval. Want ook vandaag gingen ze weer zeer goed mee. Voorin, Balkenmollema Mollema en Laurens ten Dam. Han Kok nu in gesprek met die laatste. Heel veel gebeurt. Maar uiteindelijk, als alle stofwolken zijn opgetrokken... sta je nummer 4 in het klassement. Ja, Porte die was er vrij rap af. Dus uh, ja, dat was dus natuurlijk lekker. En als je dan in de eerste groep blijft... dan. Uh, we hebben 1 kilo-kilo moment gehad, dat was toen van verder demareerde. En uh, met die platza, en die ging een beetje achter de tv-motor. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Ik sprong er nog achter, maar ja, ik zat in de wind. Dus ik stuur hem opzij, want ik denk, ja, Saxo moet nog wel komen. En Vroom die stak wel over. Was dat een momentje van 'ai, Hier gaan we... Het was niet goed natuurlijk, maar we hadden het geluk dat Saxo met zoveel man zat. Ja, we, we gokten gewoon op dat, ja, Bouk en ik komen zelf natuurlijk niet gaan rijden als je zo kort staat, maar... Uh, ja, toen kwam het weer bij elkaar. Vanaf toen hebben we eigenlijk op het gemak gezegd. Ja, relatief op het gemak. Wat is op het gemak met, met vijf kools en veertig of de warm weer? Maar ja, nog een lesje Colombiaans klimmen gehad. Maar dat, dat kon we ook redelijk meedoen. Dat hakketak. Ja, het hakketak. Ja, hak Je zag wel steeds dat ik net vijf seconden later aankwam sluiten als, als de rest. Maar ja, gisteren had hij een lesje Nederlands klimmen. Dus... In de finale geven jullie nog even goed gas... Wat was dat? Eventueel nog voor een sprint van Bouke? Uh, die mannen niet te ver weg laten rijden, wat was het? Nee, ik, uh, ik, zat, uh, kreeg, uh, ik zat in die afdaling en kreeg moraal. Ik denk, Bouke, van Verder, Kwiatkowski. Drie mannen, uh, ja, dan heeft hij een goede kans. Maar, uh, dus ik zeg, ja, we kunnen een toerit winnen hier als we het gat in rijden. Maar we kregen eigenlijk niet hulp, geen hulp genoeg. En, uh, ja, het was heel jammer dat die twee wegblijven, want die, die reden eigenlijk op een manier weg. Uh, ja, wij stonden zo, ja, wat je zei, hakketak. Dus wij reden niet zo hard en die reden eigenlijk op een koude voet weg. Maar ja, dat is ook koers en die hebben het op het juiste moment gekozen. Maar ja, ik sta nu op zo'n positie dat ik dat moment natuurlijk niet kan kiezen. Nee. Wat doet dit nou met jou? We hebben een weekend Pyrenee achter de rug. Laurens van Dam staat vierde in het klassement. Ja, je moet erom lachen, maar het is echt zo. Ah, kijk, dat had ik natuurlijk niet van tevoren verwacht. Daar had ik direct voor getekend. Maar ik zeg net ook al, ja, vorig jaar was ik ook achtste in de vwl natuurlijk. Dus uh, het is niet helemaal nieuw voor me om een klassement te rijden. Het is wel de Tour de France. Ja, maar de, Verve, uh, de Vuelta komt uh, daardoor, verder Rodriguez, Vroom. Klopt, klopt. Dus ja, dat waren wel dezelfde renners. Buit, ja, buiten Porterreder Port, ja, Porte reed er ook, maar die was... Uh, maar uh, ja, het gaat gewoon heel lekker en uh, ja, ze houden zo. Dat zei Louderens de Dam. Hij staat voorlopig vierde dus in het algemeen klassement. Snel weer naar Wimbledon, de tweede set. Marcella. Ja, een break voor Andy Murray. Het zat er een beetje aan te komen. De Brit leidt nu met 6-4 en 6-5 en kan dadelijk voor de tweede setwinst serveren. We zagen voor het eerst een beetje geïrriteerde Novak Djokovic. Uh, hij hoort het publiek uh, dat uh, Andy Murray probeert op te zwepen. Uh, hij speelt wat minder goed dan hij misschien zelf verwacht had. Maar ja, nu komt uh, zijn Houdini-act uh, mogelijk weer in werking. Want ja, Djokovic is altijd de man die van achterstand uh, goed terug kan komen. Matchpoints kan wegwerken, setpoints kan wegwerken... En nu komt het erop aan. Hij is ook de man die zegt: Pressure is a privilege. Het is dus mooi om onder druk te mogen staan. Hij maakt altijd deel uit van de grote klassiekers in tennis. Roland Garros nog. Die fantastische halve finale tegen Rafael Nadal. 4-2 voor stond hij in de vijfde set. Verloor uiteindelijk met 9-7. En dan die halve finale hier tegen Del Potro. Ook een thriller van vijf sets. Waarin die matchpoints weg. of verspeelde in de vierde set. En in de vijfde gewoon weer rustig verder ging. Hij maakt. ...maakt altijd deel uit van die hele grote wedstrijden. En daarom is hij nummer 1 van de wereld en de beste tennisser. Maar wat heeft hij het moeilijk tegen Andy Murray? Murray die tot nu toe al 27 winners heeft geslagen en slechts 11 fouten. Acht aces voor Murray. Hij doet het allemaal net wat beter dan Novak Djokovic. En nu dus 6-4 en 6-5 voor de schot. En kan niet deze game op twee sets tegen 0 voorkomen?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 die prachtige zomerplaats van Daft Punk heeft... voor misschien wel een hele mooie zomer voor heel Groot-Brittannië. Maar dan moet Andy Murray het wel afmaken vandaag. Marcella. Ja, iedereen zit op het puntje van zijn stoel. Want het is Murray die 6-5 leidt in de tweede set. En 30-0 voorstaat in de game. Ja, dan zou je zeggen, dan is die setwinst heel erg dichtbij. Hij heeft dus nog maar twee puntjes nodig. 30-0 en een tweede service. Daar komt hij. Naar de backhand. Oh, en Djokovic, die verslaat zich helemaal. Uh, ging agressief instappen op die tweede service. Niet al te harde service. Maar Djokovic heeft het niet vandaag. Maakt meer fouten dan Murray. Murray is vast. Murray haalt alles, slaat alles terug. Is natuurlijk opgegroeid hier in Engeland op het gras. En hij staat nu op 40-0. Heeft drie setpoints voor de tweede setwinst. En dat betekent dat hij dan twee sets tegen 0 voor zou komen. Het is een best-of-five. Met Djokovic ben je niet zomaar klaar. Maar wat een voorsprong zou dit zijn. Een ace voor Andy Murray. Zijn negende ace. Wat staat die man te tennissen? Twee sets tegen 0 staat hij voor tegen de nummer 1 van de wereld. 6-4 en 7-5 voor Andy Murray. En we gooien weer een muntstuk in de jukebox en daar is weer Daft Punk. She's up on night to the sun. I wanna all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up on night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night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 Ja, die integraal wel helemaal een keer afgezet hebben, lijkt me dat is echt een warm hoor. Uh, Daft Punk was dat en get lucky. Het was een uh, mooie dag dus voor de Nederlandse Belkin ploeg. Steven Dalenbouwt nu in gesprek met ploegleider Merijn Zeeman. Ja, met wat voor gevoel rij jij zometeen de Pyreneeën uit of vlieg jij naar het uh, noordwesten van Frankrijk? Nee, ik, ik rijd met, uh, met Frans Maas. Dan gaan we zometeen in dat uh, in dat busje uh, rijden wij uh, richting het noorden en uh, met een uh, voldaan gevoel, ook, ook heel moe. Het was dus echt een super inspannende dag. Het was een ontzettend zware koersen vandaag. Uh, maar ja, het is wel tot nu toe uh, natuurlijk ontzettend tevreden, ja. Ja, Jullie wisten vooraf natuurlijk dat, dat deze twee dagen voor de klassementsrenners... Um, ja, een, eerste belangrijke, een eerste belangrijk moment zou zijn in deze Tour de France. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie ooit er rekening hebben gehouden... dat jullie als nummer drie en vier in het klassement eruit zouden komen. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, ja, weet je, de doelstelling... Uh... Het is dus ruim van tevoren gemaakt, top 10 in het klassement met Bouken. Waarvan we eigenlijk ook al zeiden van ja goed, als er meer in zit gaan we voor meer. Maar als, als het nog te hoog gegrepen is dan, dan, dan, dan, dan we geven we gewoon het maximale. Nou ja goed en, en, en wil, willen graag een rit winnen. Ja het ziet er nu voor het klassement ontzettend goed uit. En het niveau van de ploegen stemt heel erg tevreden. Dus ja, daar... Je zegt ook al we willen graag een rit winnen. Dat, dat, dat zat er best wel in vandaag in ja. die finale. ja. ja. Ja, we, we, we zagen de meeste kans om een sprint te maken samen en dan voor Bouke. En dan Koski die was nog teruggekomen op die laatste klim uh, van Werden natuurlijk. Uh, Rodriguez, dus ja, het was geen zekerheid, maar dat was wel de meeste kans. En ja, goed, Bouke en, en, en Laurens konden gewoon ook niet wegrijden op die laatste klim. Die lieten ze nooit rijden. In geest, ik moest al het werk alleen doen, andere ploegen deden niks. Nee, precies. Dus ja, goed, uh, die mannen kwamen eigenlijk zelf met het idee van... ...we uh, echt elkaar op, we kunnen winnen vandaag en... Uh, ja, goed, Robert die, uh, die heeft daar het maximale voor gedaan. Alleen ja, toen stopte Movistar, toen zeiden hij ook, ja goed, dan, dan stoppen wij ook. En, ja. Ja. We hebben aan de ene kant gezien, deze twee dagen, dat, dat jullie, uh, Laurens van Dam en, en Bouken Mollema... en vandaag ook Robert Geesink, um, puik zijn. Ja. Tip top in orde. Ja. Uh, aan de andere kant hebben we ook gezien dat mensen wegvallen. Hè? Uh, Froome is de enige, zo'n beetje, ja, dat is de enige ja. met Halverde die, die overeind is gebleven wat dat ja. betreft. Ja. Heeft dat jou verbaasd? Ja... Uh, ik, ik denk dat Sky zichzelf overschat Even, Want het was, in het begin was het ontzettend zwaar. Met de, uh, meteen met de Porta Sperder uh, op en de Louron. En, ja, weet je, daar hebben ze het gewoon echt wel... Uh, ja, misschien, uh, ze hebben zichzelf daar overschat. Ze hadden veel eerder een groep, uh, de mogelijkheid om ze te laten reizen. Ze reed alles dicht in het begin. en ja, Daarna werd het gewoon koers en begon van verder aan te vallen. en was het zo ontzettend zwaar, tot, tot 70 kilometer... Ja, goed. En, en wat er met Port dan gebeurt, ja, die heeft, ergens heeft hij zich opgeblazen. Want ja. hij leek nog terug te komen op die ene laatste klim. Nou, misschien was dat gisteren wel. Kan dat? Ja, ik, ik denk dat hij in het begin, want de, daarna zijn ook... Want zoals Robert bij ons, die wilde ook heel graag mee zijn. Die kwam ook pas eh, laat weer terug. Heel knap dat hij nog terugkwam. En ja, ik heb het idee dat dat met Port ook is uh, gebeurd, eerlijk gezegd. Ja. Hebben jullie nog overwogen? Want er werd, er werd oorlog gevoerd, hè? Froome zat daar in zijn eentje. Hebben jullie overwogen om uh, zelf ook de strijdbijl op te pakken en... Uh... Is het flink om jullie heen te gaan slaan daar? Nou, in eerste instantie niet. Maar toen op een gegeven moment al verder weg met Vroom. En toen, uh, dat vonden wij wel even een minder moment in de koers. Want ja, voor hetzelfde geld zijn ze weg en dan valt het helemaal stil. En het geluk was eigenlijk voor ons dat Contador nog zat met een paar ploegenoten. Dus, dus Bouken en Laurens hebben niet hoeven rijden daar. En die hebben, die hebben goed kunnen eten en drinken. En dat is achteraf wel... Uh, uh, ik denk dat we daar de goede beslissing hebben gemaakt door te pokeren en te blijven zitten. En, en toen kwam alles weer goed en Rodgers kwam van voren terug en alles liep weer samen. Toe. Want het kan dan wel goed gaan, je moet jezelf ook niet overschatten, is dat, is dat het credo? Ja, het was een superzware etappe en, en wij hebben alleen maar gecoacht op eten, drinken en, en, en geen meter in de wind rijden. Want het was loei en loei zwaar en er komt nog zoveel aan. Dus ja, zij moeten nu echt, echt alleen maar volgen en ja, dat, wordt al, dat wordt nog een hele kluif, maar het ziet er gewoon nu goed uit. Ja. Ik weet dat deze vraag moeilijk te beantwoorden is, maar waar kan dit toe leiden? Weet je, wij hebben morgen een rustdag, dan is er een etappe naar Semelo. Die rit heb ik verkend. Het is een hele gevaarlijke finale weer. Niet zozeer qua lastigheid, maar wel weer met wind en met valpartijen. Daarna is de tijdrit. Daarvan weten we ook dat het ontzettend echt, echt voor de grote motor is. Dus dat is ook niet direct in het voordeel van die mannen. Um, ja, we moeten gewoon van dag tot dag blijven leven. En, um, eerst uh, dat hele middenstuk goed doorkomen en dan de Alpen. En zo is het. Marijn Zeeman was dat ploegleider van de Belkims. Um, iets anders dan ook op een fiets trouwens. Laura Smulders en Twan van Gent zijn in Heilo Nederlands kampioen BMX geworden. Smulders, de winnares van het brons op de Spelen van Londen, liet Maatje Herreigers en daarna Sprengers achter zich. Bij de mannen pakte Martijn Scherpen het zilver en het brons was daarvoor Martijn Jaspers. Dit is radio 1. Het NOS Nationaal Jeroen Chepkema. In Zwolle zijn 35 hardlopers onwel geworden door het warme weer. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. De rest kon ter plekke worden behandeld. De hardlopers deden mee aan de Color Run. Een wedstrijd over 5 kilometer... waarbij de deelnemers met kleurenpoeder worden bekogeld. Er deden 5000 mensen aan mee. Het was in Zwolle vanmiddag 27 graden. Het dodental van het ongeluk met een olietrein in Canada is opgelopen tot drie. Er worden nog tientallen mensen vermist. Gisteren ontploften vijf wagons van een goederentrein met ruwe olie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 De Rotterdamse College van BMW wil een interimbestuur aanstellen... maar volgens GroenLinks is het beter om met een schone lijn te beginnen... en vervroegde verkiezingen te houden. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Gerrit ja, Het is nog steeds prachtig zomerweer. We hebben op dit moment temperaturen van zo'n 19 graden op de wadden... tot 27 plaatsen in het zuidoosten van het land. En ook vanavond blijft het nog heel lang boven de 20 graden. Alleen aan zee, daar is het toch wel wat frisser mede door wind van zee. En vannacht blijft het dus vrijwel helder. Zeker landinwaarts is er niet veel wind. En de temperatuur daalt naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgen is het weer een mooie zomerdag. Veel zon, later wat stapelwolken in het binnenland. De, of de wind die draait wat meer naar het noorden. Daardoor zal het in de kustprovincies toch wat minder warm zijn. Daar wordt het 19 tot 22 graden. Landinwaarts 23 tot 26. De wind is meest matig morgen. Waait uit het noordoosten, aan zee dus uit het noorden. En na morgen blijft het droog met veel zon. Dinsdag nog 20 tot 25 graden, maar daarna wat koeler. Woensdag ook wat meer bewolking, maar toch blijft het wel mooi zomerweer. ANWB verkeersinformatie John Hoka. met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij een bruggen drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is daar afgesloten en veel vertraging door werkzaamheden op de A12 Den Haag naar Utrecht. Er staat dus een nieuwe brug en woorden zeven kilometer. Tourartiest. Oui mais c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine raville Les passants dans la rue Nous envient C'est si bon De guetter dans ses yeux Un espoir merveilleux Qui me donne le frisson. Ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait haut. Oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï. Ce a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire, si beau, quand dans mes bras de me dire que tout ça, c'est Hij werd eigenlijk geboren in Italië. Ivo Livi is zijn echte naam. Later noemde hij zich Yves Montand. En de rest is geschiedenis overleden, trouwens begin jaren 90. De tourartiest van vandaag, dat was hij met C'est Si Bon: Djokovic Murray, Marcella Mesker. 6-4, 7-5 voor Andy Murray en hij staat al een break voor. 1-0, hij brak de opening service game van Novak Djokovic... die toch aangeslagen lijkt hoor. Ja, geen wonder, hij stond 4-1 voor in de tweede set. En die set kan wel eens heel beslissend zijn. Kijk, dit is gras, hier gaat het snel. Je hebt niet zo vaak de kans meer om terug te komen... zoals op gravel, waar je dus nog uren die rallies aan de gang kunt houden. Hardcore kan je ook op je kwaliteiten uh, uh, rekenen. Maar hier is het Murray op het gras... En die is gewoon een betere tennisser. De hele wedstrijd al. Djokovic maakt te veel fouten. Ik heb hem eigenlijk zelden zoveel fouten zien maken. Hij staat nu de teller op 32 unforstervers. Tegenover maar 18 winners. Nou ja, normaal is dat altijd gelijk. Of je hebt net wat meer winners dan fouten. En bij Djokovic is het dus echt heel erg negatief. En dus nu 40-0 voor Andy Murray. Djokovic echt aangeslagen. En Murray op het randje van 2-0. Hij oogt fit de Brit. Hij doet niet voor niets in Miami, waar hij in huis heeft die zware bootcamps eind van het jaar. Hier komt hij naar voren, goede service, een forehand winner. Nee, Djokovic heeft die bal nog, die gaat hoog de lucht in, maar die valt naast de lijn. Dus na die break een love game eroverheen. Het wordt 2-0 voor Andy Murray. Het is al bijna kippenvel, maar we zijn er nog niet, want voor Novak Djokovic moet je altijd oppassen. Het Top 100 Moment. Op nos.nl tour zijn de 99 voorgaande edities van de Tour de France... samengevat in de Tour Top 100. U kunt stemmen op uw favoriet. Leo van Vliet koos, net als Johan van der Velde gisteren... voor dat minieme verschil ooit tussen Le Mans en Vignon. Die tijdrit, weet u nog. Zijn tweede keuze was een moment van zichzelf. Hij won namelijk in 1979 een chaotische rit in de Tour. Le Van Vasseur nog op kop. Van Vliet. Royer. En nu... Het laatste stuk en dit wordt uh, helemaal spannend, want hier komt een grote groep, komt nu uh, het zit weer op en daarachter, nu linksboven uit de bocht, leken mij die uh, drie mannen te komen, ja. En dus nu maar gewoon uh, kijken waar die drie mensen zitten. Leo van Vliet wint de etappe, midden in de groep. Dat heeft uh, waarschijnlijk uh, niemand kunnen zien, maar Van Vliet heeft met zijn armen in de hoogte midden in de groep, deze etappe gewonnen. Terwijl iedereen die hier de handen omhoog heeft, is het Leo van Vliet die de etappe gewonnen heeft. Leo, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, jullie moesten in een uh, plaatselijk rondje daarvan van Deauville sprinten tussen het peloton in. Hoe wist jij zo zeker dat jij als eerste was? Nou ik heb er maar twee in de gaten hoeven te houden. En uh, Die ene die zat voor me, die demereerde zeg maar op een kilometer of op 800 meter. En die andere ja, die is nooit meer in het wiel geweest, Poirier. Dus ik hoefde alleen maar die ene nog voorbij na de laatste bocht. En ja, toen zag ik wel dat er een hele grote groep voor ons reed. En we, we, we reden eigenlijk zo dat peloton in. Maar dat was eigenlijk geen. Het was voor de mensen verrassender dan voor onszelf om dat te doen. Zelf zie je wat je doet. Ja, renners weten dat altijd precies, hè? Ja, ja, ja, dus dat was geen probleem. En het was een hele brede weg, gelukkig. Want het ziet er inderdaad heel uh, komisch eigenlijk uit. Je ziet een hele groep, groep renners rijden. Jij rijdt ergens uh, halverwege en jij steekt je handen omhoog. Ja, ja. Ja, voor <lacht> mij was het duidelijk. <laughs> ja, het was je eerste toer, gelijk de tweede etappe winnen. Hoe, hoe was dat? Nee, het was de zevende etappe volgens mij. Oh, neem me niet kwalijk. Maar we hadden al een ploegentijdrit gewonnen, ook in die week, in Bordeaux. En uh, de eerste dag had ik de witte truit, dus ik begon wel heel goed uh, in mijn eerste tour. En we gingen gelijk de berg in, uh, in de Pyreneeën. En uh, ja, Jan Raas won al een rit, en volgens mij een Kneteman, dat proloog. Dus we waren al goed bezig in de rallyploeg. En uh, ja, er was een, een beetje een overgangsetappe. Best wel lastig in Bretagne met al die steile hellenntjes. En ik zat mee in Van der Velde, met Johan van der Velde in de rallyploeg. Ja, en volgens mij, kilometer of 30, 40 uh, reden we met z'n tweeën weg, met Christian Poirier. En Lufa Vazur, die kwam er uh, op een kilometer of 10 voor het einde nog bij. Ja. Uh, maar ik, ik had wel het gevoel dat die jongens kon kloppen in de sprint. Maar ik moest wel opletten dat ze niet uh, met elkaar gingen rijden. Ja, mooi moment kortom in 1979. Je bent later, veel, veel jaren later, ben je bondscoach geworden. Ja. Toen heb je wel eens wat kritiek geuit op de instelling van sommige Nederlandse wielrenners. Wij moeten even de link maken naar de Tour van 2013, Leo. Wat, wat vind je ervan? Hoe doen die Nederlanders het? Nou ja, ik ben natuurlijk ook hartstikke blij dat het zo goed gaat nu. En uh, ja, dat is ook uh, waar het om gaat. Maar ja, weet je, ik, ik heb kritiek gegeven op de wedstrijden waar ik mee te maken had. En uh, ja, uh, Mollema en Pundam en, en, en, en, zijn gewoon goede klimmers. En ze doen het hartstikke goed, dus ja. Ik zou ook niet weten wat het eigenlijk met het moment te maken heeft met die 100... Uh, Nee, nee, nee, nee, daar heeft het er helemaal niks mee te maken. Want ik dacht, ja, ik heb hier nou toch nee, even een telefoon. Nee, Wat ik ik, waarom ik het eigenlijk zeg, is alleen maar opbouwende kritiek. Dat, die, ja, dat, dat we overwinning hebben. Want je ziet, nu wordt iedereen toch ook weer enthousiast. Als, een, als we elke avond in allerlei tv-programma's zitten praten van waar de Nederlanders zijn. Nu is het toch veel leuker om, om die programma's ook te bekijken. Ja, het is, een tijde, het, het, gaat. ja zeker, het is een tijd geleden dat we iemand in de top drie hadden, natuurlijk, in het algemeen klassement. Ja, ook, ja Gezing is nog 50 geworden, een paar jaar geleden, dus... En uh, nou ja, het is nog twee weken, maar ja, ze doen het gewoon heel goed. Ze hebben ook heel slim gereden vandaag door gewoon toch niet te veel mee te bemoeien. Omdat, uh, omdat dat weinig zin had. Bleek achteraf ook wel. Ja, ja, maar jij zit ook te genieten nu. Ja, nee, ik, ik ben natuurlijk een wielerliefhebber. Ik, ik heb vanmorgen zelf even gefietst. En daarna zat ik gelijk bij de start te kijken en ik heb de hele middag gekeken. Ja, prachtige etappe. Eh, dank dat je even naar de telefoon kwam. Leo van Vliet was dat over zijn moment dus uit die eh, 100 eh, edities van de Tour. Eh, we gaan naar het honkballen, want de Nederlandse honkballers... die hebben de finale van het Worldport Tournament verloren dus, van Cuba. Het was het eerste toernooi voor de Belgische bondscoach Steve Jansen... en Theo Plasjaar zocht hem op. Harde cijfers op het bord. 4-0 voor Cuba. Steve, ben je, ben je teleurgesteld? Nou, als je als sporter uh, een finale verliest, dan kan ik me niet voorstellen dat je niet teleurgesteld bent. Ik bedoel, dat is duidelijk, dat spreekt voor zich. Aan de andere kant moet je realistisch zijn. en durven toegeven dat, uh, nou goed, dat, dat Cuba vandaag beter was. En dat we op. Uh... ...haast geen enkele moment van de, van de wedstrijd een kans gemaakt hebben... ...buiten dan de eerste inning dat we eerst en tweede omgezet kregen met 0-0... ...waar we niet goed mee omgingen en dan nog eigenlijk een half kansje... halverwege de wedstrijd, maar die ontzettend uh, mooie vangbal van de rechtsvelder van Cuba... ...een einde aan de inning maakte. Goed, dat waren eigenlijk de enige twee momenten dat we een klein kansje hadden... ...ja, goed voor de rest, uh, je speelt uh, twee wedstrijd, drie wedstrijden tegen Cuba... ...en de laatste twee uh, houden zij 18 lang de 0 op het bord... ...dus ik denk dat dat voldoende zegt. Als je de week in zijn totaliteit uh, evalueert, wat, wat, wat overheerst dan? Nou, ik denk dat, dat dat positief gevoel overheerst. Ik bedoel, we hebben een aantal hele goede dingen gezien. Uh, we hebben een aantal dingen gezien waar, waar verbetering uh, noodzakelijk is. Maar goed, ik denk over, overal dat het wel een, uh, een, een heel geslaagde week was... Uh, Waar we natuurlijk dadelijk evaluatie gaan overmaken. En goed, we hebben goede dingen gezien van, van, van jongens die toch niet op een normale positie spelen. Zoals bijvoorbeeld een Dwayne Kemp, een, een Giannis van Boekhout die, die een voortreffelijke job ook achter de plaat gedaan heeft. bevestiging gekregen van, ja, van, van datgene wat we al jaren wisten. Van jongens als Mark wel en, en, en, en de Kordemans met name. Uh, maar goed, uh, bedoelde, ik bedoel, uh, ik denk dat er nog een mooie toekomst voor het Nederlands honkbal in het verschiet staat. Het was jouw eerste toernooi als hoofdcoach. We zullen de flauwe grappen van een Belg die deel als teamcoach maar achterwege laten. Daar kun je wel tegen denk ik, maar smaakt het dan meer? Ja, absoluut. Maak het naar meer. Ik bedoel, als je, als je, als je dit niet wil, dan, uh, goed, dan houdt het snel op. Dan hoef je met sport niet meer bezig te uh, zijn. Nee, het was, het was ontzettend leuk. En uh, ja, goed, er komen natuurlijk een aantal andere dingen bij kijken. En uh, het was toch een jaartje of drie, vier geleden dat ik uh, het hoofd van een team uh, was. Dus gaat, goed, dat is dan ook even weer aanpassen voor jezelf. En uh, proberen in de wedstrijdritme te komen, want dat is net hetzelfde als een speler. Dus, uh, maar ja goed, uh, ik bedoel, uh, al bij al uh, denk ik dat we op een geslaagde week mogen terugkijken.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 ba We kunnen hem nog kennen van uh, Alor en Dans. Dat is uh, al een tijdje geleden, 2010 denk ik. En, en dit is een nieuw liedje, Stroom mee, zo heet de man. En Papa We gaan naar uh, tennis, uh, want Djokovic geeft niet op, Marcella. Nee, dat kennen we. Uh, hij stond 2-0 achter en 0-30 op eigen service. Dus bijna een dubbele break voor Murray... Ja, en dan doet hij zijn bijnaam eer aan Novak, Houdini, Djokovic. Hoe hij het doet, ineens staat hij er weer. Gaat aanvallend spelen, slaat ineens een paar winners. En nu breekt hij Murray en staat het twee gelijk. En is het weer helemaal open in deze derde set. Het zal het momentum zeker shiften naar de kant van Djokovic. Die nu serveert bij 0-15. Mooie bal langs de lijn. en Murray cross en een langs de lijn. Bijna winnaar van Djokovic. Die stapt in, er komt een korte bal, dropshot... Winner van Djokovic. Ja, we zien hem ineens weer tot leven komen. En uh, dit is uh, wel mooi voor de wedstrijd hoor. Niet zo mooi voor Murray, want die was er heel dichtbij. Het is nog steeds 2 sets tegen 0 voor de Brit. 6-4, 7-5, maar 2-2 in de derde set. De tweets De toer. Kees Dorenstein. Kees. Ja, uh, ja, zo spannend als dat Wimbledon uh, is. Zo spannend was de tour vanmiddag. Um, Eigenlijk, ja, misschien nog wel iets spannender. Uh, ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten en heel veel Nederlanders deden dat met mij. Uh, en dan wel op Twitter. Hans de Jong die zegt, zou Rabobank zich achter de oren krabben als ze de groene Batave zo van voren zien? Natuurlijk over uh, de Be het Belkin team, hè? de mannen die reden vooraan. Tim van den Hoek die zegt, druppels op het beeld, zelfs de lens van de camera gaat zweten bij deze temperaturen. Theo Bos zegt, de koers, zorgen, uh, de, koers, de koers volgen op Twitter is eigenlijk best gaaf. Alsof je een boek zit te lezen. En Paul Sneeboer uh, die reageert daar dan weer op. En die zegt, is iemand al begonnen met het schrijven van dat boek? Uh, want uh, toch wel drie bladzijden per renner, dat is toch onnoodzakelijk. En Loek die zit zowel naar Wimbledon als naar de Tour de France te kijken. Hij zegt, de mooiste call van vandaag is toch wel Murray Mountain. Nou, nu ben ik het eigenlijk niet zo met look eens. Um, ik vind de mooiste call van de dag, La Roquette dans Cisans, Want dat is de call van Wout Poels. Want vanochtend twitterde hij al dat uh, hij goed geslapen had. En uh, hij was dus eigenlijk wel een beetje klaar voor deze rit. En Wout Poels, het zonnetje van Vacansolei... die kreeg zo'n 30 kilometer van tevoren, kreeg hij het op zijn heupen. En heel Nederland hield zijn adem in. Daar gaat Poels! Pools demareert. hoe is het mogelijk? Ja, die zullen ze wel laten rijden. Woutje Pools, geboren in Venray. Hij probeerde de Noord-Limburger. Wout Pools. gisteren had hij het moeilijk. Vandaag heeft hij de benen weer. Ja, en vanaf dat moment werd er heel veel over hem getwitterd. Boy Prefos, die zegt, uh, Wout zet zijn demarage in mooie beelden na dat leed van vorig jaar. Commentary NL die zegt ongelooflijk na zo'n val weer terug aan het front. Ja, ik geniet van de oranje mannen. De mooiste tour in jaren. En Nienke de Jong die zegt nog Wout Poels is de beschermheilige van alle mensen die ooit eens van hun fiets zijn gevallen. Nou, helaas, uh, helaas, helaas, heeft uh, Poel het niet gered. Hij is natuurlijk heel knap zevende uh, geworden. En de winst die ging naar Daniel Martin. De eerste eerste overwinning uh, sinds uh, 1992. Uh, uh, etappe overwinning dan in de Tour. En vanochtend twitterde hij al dat hij hopelijk een goede show kon opvoeren. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En hij zei ook dat hij in 1999 zijn allereerste Tourervaring had. En dat was toen als kleine jongen langs de weg uh, bij de Val Laurent AZ... En dat is bijna dezelfde route als vandaag, zegt hij dan weer. Dus misschien hadden we het al een beetje kunnen zien aankomen... dat hij ervoor ging vandaag. Over Woutje Poels ging het vooral dus uh, op uh, de Twitters. Dat was, uh, was uh, Kees. We gaan snel door naar Bart Voskamp. En we kijken nog even terug naar de dag van vandaag. Inderdaad die negende etappe. We hebben die, die interviews allemaal een beetje voorbij zien komen... en horen komen vooral, uh, Bart. Wat, wat is jouw indruk van de Nederlandse jongens? Nou ja, in de, in de breedte heel sterk. Uh, ik bedoel, waar we in het verleden keer mochten hopen... dat iemand zich kon aanklampen in, de, in, in een groepje van 20, wat, wat de over overgaat. Ja, zitten we nu gewoon in een luxe positie met, met, met pools, Met uh, die jongens van Belkin. Ja, Geesink die weer helemaal opleeft. Dus uh, ja, we staan er echt gewoon lekker goed voor. Van Geesink heb ik genoteerd, ik moet op gang komen. Ik ben een diesel. Hij gokt toch een beetje op die Alpen, zegt hij min of meer. Ja, de diesel bedoelt hij die denk ik. Ja, ook met name met de, het verstrijken van Weken Diesel. Maar ik denk dat hij in dit verband het juist bedoelde dat hij gewoon als ze onderaan de eerste klim demereren en gelijk in het rood moet rijden, heeft hij moeite mee. Dan, dat, dat die tempo sneller kan hij niet aan. Hij moet dan even passen, moet zijn eigen tempo pakken en komt dan weer terug. En dat heeft hij eigenlijk vandaag ook gedaan. Hij moest in het begin passen, is teruggekomen en in de finale rijdt hij gewoon weer mee op kop. Ja, en Dam zei jij al, hè, jij hebt het goed bestudeerd, ook als hij daar aan het klimmen is. Nou ja, eigenlijk alsof hij het dagelijks doet. Zou je bijna zeggen? Ja, nou ja, hij geeft zelf ook al aan. Ik ben niet zomaar iemand, ik ben natuurlijk ook al achtste in de Ronde van Spanje geweest. En hij, hij, hij werd ook natuurlijk daarover gezegd: van ja, het is de Ronde van Spanje en dit is de Tour. Dat vind ik ook. De tour is anders dan de Ronde van Spanje. Maar hij doet hier alsof dit inderdaad de normaalste zaak van de wereld is: dat hij naast, uh, naast Vroom en naast Contador uh, rijdt. En dat hij ze af en toe even aankijkt, even monstert van: uh, montert van nou ja, hoe zit het met jullie? Quintana demereert een paar keer. En hij zegt: Ja, ik moest even een paar, een paar meter laten lopen. Colombiaanse Columbiaans klimmer. Colombiaanse <laughs> klimmer. Ja, klimmersles. Nou ja, hij, <laughs> hij, hij anticipeert er heel goed op te zeggen: Ja, gisteren hebben we Nederlandse klimles gegeven. Dus uh, dat betekent dat ze vol zelfvertrouwen zijn. dat mag ik wel. Het mag ook de uitstraling hebben. We staan met twee man, uh, gewoon echt kort. Want ja. die tweede is Mollema. En daarvan blijft dat het gewoon zo'n lekker nuchtere jongen is. Ik bedoel, die zegt ook: van, ja, Prima, ik had hier niet op gerekend dat ik hier nu zou staan. Maar we moeten nog twee weken. En dat is gewoon waar natuurlijk. Het is natuurlijk wel fijn als je voor jezelf kan zeggen... ja, ik ben tevreden en uh, laten we even afwachten. De Tour is nog lang en daarmee dek je jezelf natuurlijk een beetje in. Wat heel verstandig is, kan nog heel veel gebeuren. Maar uh, ze mogen echt wel zeggen van... Nou ja, weet je, we hebben gewoon echt een, twee zware Pyreneeën dagen gehad... en wij horen gewoon bij de, bij de beste vier van de Tour de France ja. van het moment. Het is een tijd geleden dat we die luxe hadden als Nederland... Uh, na de eerste week uh, rijden in de Tour. Morgen die rustdag, ja, daar gaan altijd verhalen over Bart. Uh, was jij ervoor voor zo'n rustdag? Vond je dat lekker of niet? Ja, ik vond het, ik vond het toch wel even lekker dat je gewoon even dat het anders had um, maar het, het probleem is een beetje dat had ik ook wel op zo'n dag dan denk je goh nu is het rustig nu gaan we uitslapen we gaan lekker eten goed drinken en we, we nemen het ervan nou dan heb je de dag daarna echt een probleem het geluk is dat de dag daarna nu geen bergritten is dus dan kun je wel een beetje inkomen maar je kunt je dus echt kansloos eten kansloos drinken en kansloos slapen dus je moet zorgen dat je een beetje het ritme blijft gewoon op tijd opstaan licht ontbijten je trainetje van, van twee uur doen en je slaap je massage je moet die dag gewoon echt beleven als zijnde een etappe ik denk dat dat het beste is want ik had me inderdaad die dag wel eens echt kansloos gegeten. Want ja, er zijn ook wel renners die zeggen... Van, nou, het liefst gewoon maar doorgaan. Ik zit nou lekker in het ritme. Laat me komen. Ja, nou ja, goed. Dan, ik weet ook in mijn tijd uh, dat, dat er, er waren renners... die gingen gewoon die dag drie, drieënhalf uur serieus trainen. Die pakten een kollertje mee in de omgeving... om de, echt dat ritme te houden. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Want je je raakt toch een uit, je, je hebt een bepaald bioritme. Je raakt uit dat ritme. Dus het is van belang dat je inderdaad niet gaat uitslapen... maar gewoon normaal op tijd opstaat, je dingetje doet... He, wat ik net zei dan. Dan kom je daar het beste, ja. beste uit. En dan hebben ze zo'n dus zware etappe gehad, die negende vandaag. En dan gaat het hele Zwikkie, uh, ik geloof 700 kilometer verderop... Uh, richting Bretagne. Ja, dus Doet uh, dat uh, nog wat met die renders? Ja, goed, weet je, het is, het is voor iedereen hetzelfde. Het is, uh, uh, de, de, er zit gewoon een rustdag achteraan. Dus natuurlijk komen ze vanavond laat daar. En is het laat eten, is het laat masseren. Maar goed, dan hebben ze, hebben ze ook gelukkig morgen een rustdag. Maar uh, ja, wat ik zei, dit gevaar is dat je vanavond te laat aankomt. Ik denk, ik blijf wat langer liggen en... Probeer alles zo normaal te doen als het kan. En uh, ja, wat je ook ziet, dat die dag ook wel gebruikt wordt voor, voor familiedagen. He, vrouw, vriendin, kinderen, vrienden komen allemaal langs. En ja, Dat moet je toch proberen een beetje te reguleren... dat je niet de hele dag bij je familie gaat zitten. Want uh, ik denk uh, ouderwets gezien een beetje met je ploeg blijven... en het ritme erin ja. houden. Uh, morgen hebben wij geen rustdag, want er is gewoon Radio Tour de France. En uh, jij bent er ook morgen bij. Gaan we onder meer praten uh, later in de middag over het afdalen. Want dat is natuurlijk een kunst op zich. Nu weer snel terug naar Wimbledon. De mannenfinale tussen Djokovic en Murray, Marcella Meske. Ja, en het houdt niet op. Wat bizar zegt. 2-0 stond Murray voor. 0-30 op de service van Djokovic. En nu staat het 4-2 voor Novak Djokovic. Uit het niets is hij omhoog gekomen. Speelt dropshotjes, speelt winners. En Murray iets onzekerder. Ja, die is wat aangeslagen. Die was er zo dichtbij. Ja, en dan ga je toch een beetje denken. En nu uh, Murray naar het net. Maar de passing uh, die zit langs de lijn van uh, Djokovic. Maar ja, hij uh, staat een break voor. Misschien kan hij nog een set pakken Djokovic. En dan hebben we weer een hele andere wedstrijd. Ik zag zelfs coach Ivan Lendel toch even eventjes voor overleunend in die spelersbox zitten. En normaal gesproken vertrekt hij geen spier. Maar ook hij is wat ongerust, want Murray lijkt nog wel met twee sets tegen nul... maar het is Djokovic die 4-2 staat in de derde set. We blijven die partij natuurlijk volgen hier op Radio 1... want we willen weten wie Wimbledon gaat winnen bij de mannen. Is het uh, toch Djokovic of gaat Murray het dan doen voor de Britten? En Dat zou een unicum zijn, want dat uh, is al een aantal jaren natuurlijk niet gebeurd. Een um, 9e etappe in de Tour, dus gewonnen door Daniel Martin. De Nederlanders doen het goed, want Mollema en Terdam staan respectievelijk op plaats 3 en 4 in het algemeen klassement. Morgen de rustdag, dan is er wel Radio Tour de France en zometeen het NOS Journaal. Ik wens u een prettige zondag.